11 uur in Montserrat met het NOS-journaal. Hoogwater in de Donau bedreigt de laaggelegen delen van de stad Boedapest. In de loop van de avond wordt het hoogste pijl van het water verwacht. Langs de Donau in Hongarije zijn 7000 militairen ingezet... om de duizenden vrijwilligers te helpen die tegen het water strijden. Er worden onder andere dijken verhoogd en verstevigd. In het oosten van Duitsland zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor het hoge water. Met name langs de Elbe en de Zalen dreigen dorpen en steden onder te lopen. In Maagdenburg dreigt het helemaal mis te gaan. De stad staat al voor een groot deel blank en een wijk met 3000 inwoners moest snel worden ontruimd. De afgelopen dagen is ten zuiden van de stad geprobeerd een dam op te werpen tegen het water. Maar gisteravond is die nooddam op verschillende plaatsen doorgebroken. Voor de komende 24 uur is weer veel regen voorspeld in het oosten van Duitsland. Het afknippen van snavels bij kippen en kalkoenen in de pluimveehouderij wordt in 2018 verboden. Staatssecretaris Dijksma zegt dat ze de afspraak heeft gemaakt met de pluimveehouderij en met dierenorganisaties om de maatregel in 2018 in te voeren. En dat is drie jaar eerder dan was gepland. Nog sneller was volgens haar niet mogelijk... omdat de stallen moeten worden aangepast... en er socialere kippen moeten worden gevokt. Nu knippen pluimveehouders vrijwel altijd de snavels van kippen af... omdat de dieren vrij agressief zijn. Als ze de snavels niet zouden afknippen, ontstaat er een bloedbad, zegt Dijksma. Zuid-Korea is tevreden over de eerste gesprekken met Noord-Korea in twee jaar. Onderhandelaars ontmoeten elkaar vanochtend in de grensplaats Pamomjong. Noord-Korea bood eerder deze week aan om de gesprekken te hervatten. Er was voor het laatst onderhandeld in februari 2011. Het voorstel volgde op maanden van oorlogszuchtige taal over en weer. Er was nu sprake van een sfeer van samenwerking zonder grote meningsverschillen. Al dus de Zuid-Koreaanse delegatieleider nadat er een uur was gepraat. En dan het weer. De bewolking lost in het grootste deel van het land op. Het wordt zonnig en droog met 14 graden op de wadden tot 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal.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 Libris boekhandel, vol van boeken. Dit is Radio 1. WPRO. over de onvoltooid verleden tijd Laura Stek en Jos Palm ja, Welkom bij het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug. Het eerste deel van de radiodocumentaire over de Nederlandse vrijwilligers tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 tussen Israël en de Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië. Maar eerst aandacht voor de toerist door de eeuwen heen. Dormelinos, Bali, Thailand, Nepal, de binnenlanden van Borneo... een authentieke ezeltocht door Kazachstan... of op een kameel door Rajasthan. En dan zijn er natuurlijk nog de piramides, het tapijt van Bayeux... Titicaca, Machu Picchu, het Vaticaan, Graceland en ga zo maar door. Er is geen plek op aarde waar de moderne toerist niet komt... om zijn leven voor even te verrijken. Ja, maar waar begon de loopbaan van die moderne toerist... die als eenling tussen anderen van ervaring naar ervaring hopt. Over de antropologie van de over de aardbol rennende en reizende mens... en over de geschiedenis daarvan gaan we nu praten met Ruud Welten, filosoof en in dit geval ook min of meer historicus... want hij doet veel aan geschiedenis in zijn mooie boek... Het ware leven is elders. Eerst even Ruud, we zijn heel blij dat je er bent. Je zit voor me met de stapel fisherman's friend. Je hebt een eigen water waar ik vermoed suiker of honing in zit meegenomen. Want eh, op het moment ongeveer dat je hoorde dat we je graag aan tafel wilden hebben... kreeg je een uur later keelontsteking. Dat klopt. Dus ja. we gaan maar, ik ga mijn best doen. Ja, en, en dus vandaar. Uh, uh, laten we even maar gewoon beginnen bij het begin van... Uh, je boek en, na, en naar die titel, even bij die titel stilstaan. Het ware leven is elders. Dat is de hoofdtitel. Dat is de veronderstelling van de moderne toerist. Ja, eigenlijk steeds meer, wil ik uh, <tus> daarmee zeggen. Het is een beetje een uh, uh, bijna religieuze uitspraak: het le ware leven is elders. Dat doet denken aan de mystici van de middeleeuw. Uh, voor de moderne toerist heeft het vooral ook te maken, denk ik, met het feit dat hij veronderstelt dat het uh, elders beter is dan in zijn eigen leven. Heeft iets te maken met teleurstellingen in je eigen leven? Dat klinkt misschien een beetje pessimistisch... maar dat trekt ons, dat doet er ons erop uittrekken. Er moet toch meer zijn dan alleen maar mijn eigen kantoorleven... en mijn eigen uh, leven zoals ik dat thuis heb. En de, ik, denk dat, ik denk dat dat steeds meer een, een drijfje wordt van toerisme. Ja, het, het moet eindelijk opvullen wat er thuis ontbreekt. Die ervaring die je nog nooit gehad hebt, of wat, wat is het dan precies? Kan, ja. Kun je dat iets nader benoemen? Want ja. daar lijkt het een beetje op. Ons, ons gewone leven is te uh, voorspelbaar, bij wijze van spreken. Te, te, te veel een routine, dus er moet iets... Ja, we, ne, ik denk... We... We zijn tegenwoordig allemaal consumenten. En uh, op die manier staan we in het leven, of we dat willen of niet... of we dat erkennen of niet. Maar uh, uh, op, op zo'n manier trekken we eigenlijk ook de wereld over... en uh, worden we ook door de toerisme industrie zo benaderd. De ervaring daar, waar we naar, eigenlijk naar op zoek zijn, wil ik beweren... is vooral een ervaring van authenticiteit. Van, ja, maar zo ben ik niet... Ik herken wat je zegt, zeggen mensen dan tegen mij. Maar ik ben geen toerist, ik ben een reiziger. Ik, ik, ik, ik heb echt contact met de locals. en Ik, ik, ik, ik, ik snap allemaal over die, over die rijen en zo, maar dat zoek ik eigenlijk helemaal niet meer op. Ik wil de echt authentieke plekjes zoeken. Ja, de de toeristen is eigenlijk iemand die net doet alsof de andere toeristen er niet zijn. En ja, ondertussen de, is hij gelijk onderdeel. De toeristen, dat zijn de anderen. Juist. Ja. Juist, dat is een prachtige variant. Voor wie het niet weet, Sartre werd hierop gevarieerd. Um, als we nou de geschiedenis induiken... je begint uh, met, al vrij snel in je boek met het citeren van de Romeinse filosoof Seneca... en die vindt al het grijs maar niets. Die zegt, het leidt maar af van waar het een mens echt om dient te gaan. Ja, Seneca is heel interessant omdat hij vrij uitvoerig uh, bij de zin van het reizen blijft stilstaan. En eigenlijk vindt hij het onzinnig. Uh, reizen heeft iets te maken met daar wil je, uh, de stabiliteit die je moet zoeken in, in de geest. Die verlies je alleen maar door, door je voortdurend op andere dingen te richten. Je moet je op jezelf richten. Uh, daar is hij is vrij kritisch over het reizen. Uh, en het is heel interessant dat uh, uh, op het moment eigenlijk dat, de wereld zelf, uh, uh, dat we merken dat de wereld zelf een bol is, um, misschien niet zozeer historisch, maar meer op, op een filosofische manier, hoe kunnen we de wereld begrijpen, dat we merken dat de wereld uh, materieel is, dat we zelf materiële wezens zijn, dan op dat moment... He, krijgt het zin om erop uit te trekken. Maar, dan uh, heeft het zin om erop uit te je trekken. Je zegt eigenlijk op het moment dat het middeleeuwse wereldbeeld... dat de aarde plot is, verdwijnt... en dat we ontdekken ja. dat de aarde rond is... begint dan ook langzaam zeker die behoefte aan... Je ziet bij, uh, bij Seneca, bij andere uh, stoïcijnse filosofen, dat uh, om kosmopoliet, om, om wereldburger te zijn, is het genoeg te beseffen dat we allemaal onder dezelfde hemel zijn geboren. Daarvoor is het niet nodig om heel de wereld over te trekken. Sterker nog, daarmee verlies je vooral jezelf, volgens Seneca. En op het moment dat, de wereld, dat we ervaren dat de wereld zelf ook uh, materieel een ding is, en dat we zelf uh, dingen, dieren, mensen zijn die de wereld lichamen, lijven, met ogen, die we de wereld over kunnen, trekken, dan, dan raakt deze de, de, dan komt naast deze visie van Seneca, komt er eigenlijk een andere bij ik, als ik kosmopoliet wil zijn dan moet ik de wereld ook zien dan moet ik met andere mensen spreken, dan moet ik andere mensen ontmoeten en dan kan ik ook zien dat andere mensen anders zijn dan ik ja. Seneca, dat is een kosmopoliet die thuis blijft en dat kan ook makkelijk in de tijd van het oude Rome want alles kwam vanzelf in Rome terecht hè? je ja. zag de hele wereld als waar, die kwam naar jou ja. uh, de tijd waar jij het over hebt dan praten we over de 15e, 16e eeuw dan begint de mens te ontdekken. Ik moet erop uit. Want mijn, mijn tenen eisen dat van mij, als het ware, van binnen. Uh, en, en, en mijn hoofd en mijn hart. En ik, ik moet de wereld zien. En een van de mensen die je dan de eerste toeristen noemt. is de schrijver-essayist de Montaigne. Leg uit. Ja, Montaigne is bijzonder interessant... omdat hij, uh, op een zoals hij eigenlijk altijd doet in zijn prachtige essays... zo'n hele eerlijke manier naar zichzelf kijkt. Hij probeert zichzelf niet zo mooi mogelijk neer te zetten... zoals wij zelf eigenlijk altijd geneigd zijn als we de wereld overreizen... met het verhaal wat ik net zei. We zijn, we zijn een reiziger en een, iemand met een op oprechte belangstelling... en we zijn geen toerist, maar eigenlijk vind je bij... Seneca of oh, sorry, bij uh, Montaigne... een hele eerlijke beschrijving van de toeristische blik. Namelijk, hij zegt over zichzelf... ja, ik weet eigenlijk niet waar ik naartoe ga. Het gaat er om mij omdat ik uit huis ga. Uh, het leven thuis verveelt mij... en ik ga gewoon een beetje rondkijken. En dat, dat uh, eigenlijk op een, op een... bijna systematische oppervlakkigheid... Uh, do, uh, doet hij dat. En dat is, uh, dat is prachtig om te zien. En als je Montaigne leest, dan lees je... eigenlijk de, de eerlijke toerist die over zichzelf spreekt. Is van een verveling. Ja, het is de verveling die... je Drijft. Het is ja. uh, een ook, wat nieuwsgierigheid, maar niet veel meer dan dat. En ook een beetje zijn eigen tekorten, karakterologische tekorten oplopen. Want je citeert zelfs dat hij ergens schrijft... Uh, thuis maak ik me overal druk om alsof ik een keuterboer ben. Ja, het is, uh, hij laat nou, oh. dus zien dat reizen, uh, toeristische reizen... altijd met, met escapisme, met vluchten uit jezelf te maken heeft. Als hij thuis is, maakt hij zich druk over zijn landgoed. En uh, over oh. het gedoe. En een uh, geruzie met zijn vrouw. En dat heeft hij allemaal niet als hij op reis gaat. Ja. En uh, je noemt natuurlijk ook Goethe, de italienische reizen, uh, de Grand Tour. Wat, wat, wat is nou anders bij Goethe? Die, die, die, stelt ook, die heeft wat andere verwachtingen van dat reizen. Ja, het, het, het discours, de manier van praten van Goethe, uh, die overigens prachtig is. Hij, hij vindt eigenlijk het reizen opnieuw uit. Hij maakt van een reizen kunstwerk door erop te reflecteren. En hij wil de reis vooral zien als, als uh, zijn eigen grenzen verleggen. Uh, zijn eigen. De, de manier waarop hij zelf de wereld heeft leren kennen. De, die, is, die voldoet niet meer op het moment dat hij naar Italië gaat. En je ziet dat hij heel zijn leven bijna. Um, uh, toewerkt om naar Italië te gaan. En ja. voortdurend schrijft hij ook van... ja, ik ben er nog niet rijp voor ja, dit... Ik ben er nog niet aan toe, hè? ik kan ja, het nog niet aan. Precies, en het, is, het wordt een levenstraject, het wordt een levensbeeld doen. Dus het is niet een beetje doelloos slenteren, maar echt met een opdracht. Ja, het is, het is, een, het is een doel, maar niet zozeer een doel van... ik wil de Eiffeltoren zien, ik wil... Ik wil uh, maar, maar, maar, ja. Ja, of, of ik wil dit of dat zien, nee, het, het is meer dan dat. Het is, is, ik wil... Ik wil Eigenlijk dat, uh, dat ik ook nieuwe dingen leer en dat ik over mezelf weer reflecteer. Maar is het nou zo, als ik je boek lees, lijkt het op sommige momenten... dat Goethe van zichzelf op hogere leeftijd naar Italië mag... omdat hij daar uiteindelijk de middelen zal vinden om de hoogste waarheid te ontdekken? Nou, ja, hij was overigens... Uh, het was niet op de hoogste leeftijd. Nee, maar middelbaar. Dat helemaal, ja. um, dus eigenlijk halverwege zijn leven. Ehm... Um, ja, je ziet dat, dat hij reist om zichzelf te ontwikkelen. Maar uh, dat doet hij door, door zichzelf voortdurend zaken af te vragen. Begrijp ik dit? Waarom begrijp ik dit niet? En dat doet hij ook op een hele eerlijke manier. En. Uh, ja, dat, dat maakt goede reisliteratuur ook zo interessant. Slechte reisliteratuur, als ik dat even zo mag zeggen... dat is reisliteratuur waarin de verteller heel de tijd zegt wat hij ziet. Nu ben ja. ik hier geweest, dat is dat. En ja. dit is ook mooi. Goede, goede reisliteratuur is waar de verteller zelf nadrukkelijk aanwezig is. Waarin hij zelf heel nadrukkelijk aanwezig is, die is zo subjectief mogelijk. Zo, als het objectief wordt, wordt het saai, oninteressant. Ja. Ze heeft de Duitse schrijver Toegolski geloof ik ooit een bezoek gebracht aan... Uh... Heet het daar nou? Uh, ja, Lourdes natuurlijk. En laat zich ook baden in zo'n heilig, of in, in zo'n genezend water. En zegt: Ik moet even kotsen, ik loop, ik loop, ik loop brakend weg. Het zijn, het zijn heldere scènes. Uh, je, noem, je noemt nog een andere schrijver. die uh, We hebben nu gehad: Goethe die vooral iets wil leren wat hij nog niet weet. We hebben gehad: uh, De Montaigne die, die durft toe te geven. Ik ga om te genieten en om de verveling tegen te gaan. En dan noem je nog een andere grote schrijver, Stendhal. Ja. Uh, wat voegt hij nog toe? Stendal is sowieso uh, historisch heel interessant... omdat het is, het is eigenlijk de eerste na de Grand Tour... die zichzelf uh, toerist noemt. Uh, Memoirs d'un toeriste. Uh, op, op het moment dat hij dat woord gebruikt... aan het begin van de uh, 19e eeuw... Uh, gebruikt niemand dat woord. En, uh, een toerist, een toerist is iemand die ook weer thuis komt. Er is ook een verschil met iemand die erop uittrekt... of, of met Exodus of met uh, Diaspora. Een toerist is iemand die zijn, zijn eigen uh, kennen... de manier waarop hij de wereld begrijpt, meeneemt om de wereld te bekijken... en dat weer mee uh, naar huis neemt. En uh, uh, wat zo leuk is aan uh, Stendal, die uh, ook uh, een, een groot vent, uh, fan was van Italië... is dat hij eigenlijk ook precies zegt, nog, nog uh, sterker dan Goethe... Uh, ja, ik, ik, ik ga er eigenlijk helemaal niet uit om iets te leren. Ik wil gewoon een beetje lol hebben. Ik Sterker wil een beetje dan, uh, dan ja. de Montaigne, bedoel je? Je zegt ja, Goethe, maar je bedoelt nou ja, de Montaigne. In, in de zin van de zelfreflectie. Eigenlijk Stendal staat dan meer in de traditie, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk ook Fransman van Montaigne. Waar uh, Goethe nog de duidelijke pretentie zit van beelddoen Daar legt Stendal, uh, wat hij overigens ook in zijn uh, romans vaak doet... Uh, die, die beeldoen vaak af. Uh, ja. Het is uh, de verveling verdrijven. Het is uh, nieuwsgierigheid. Het is wat... Uh, wat andere mensen uh, tegenkomen en that's it. Maar moet je dan zeggen, of mag je misschien zeggen... Uh, de Stendhal en de Montaigne en misschien ook wel de moderne toerist... gaat niet in de eerste plaats om uh, te ontdekken hoe de dingen zijn... maar om welke gevoelens ze bij te wegen. Ja, dat, dat is dus heel erg bij Stendhal zo. Ik denk dat er een groot verschil is met de moderne toerist... Dus het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk om uh, <coughs> daar heel algemeen over te spreken. Maar, ja, maar, ja dat maar, even, maar dat moet maar even. Anders moet je er ook geen boek over schrijven. Precies. Ja. <laughs> ja. Nou ja, de, ik, ik neem mezelf als voorbeeld in het boek. Ja. Hè, dus dat is wel. Uh, ik ben niet, niet een of andere wetenschapper die durft het meest meten. Maar ik probeer over mezelf te reflecteren aan de hand van deze filosofen. Maar de moderne toerist, uh, alles moet uh, nu gebeuren. Uh, in, in, op dit moment. Ik wil nu, dus ik wil niet... heel mijn leven wachten totdat ik een keer naar Italië kan... zoals, uh, uh, zoals Goethe. Maar uh, het moet nu gebeuren. Ik boek op mijn iPhone een reis. En uh, als ja, het daarvoor ga ik wel ergens anders naartoe. En de hele wereld... en dat is ook wel een beetje een zorg... Die, iets wat me zorgen baat over het moderne toerisme. Het toerisme is iets heel moois. Je kunt inderdaad heel veel leren. Maar uh, het dreigt ook heel de wereld... tot een groot tourist resort te maken. En dat is wel iets wat nu aan de hand is. Want... Uh... Overal in de wereld stelt men zich daarop in. Er komt straks een berg toeristen. En ja. die moeten we allemaal een goed gevoel geven. Nou, het aantal toeristen zijn de voorspellingen. De komende tien jaar gaat door de, het, het reizen van India, landen gaat enorm toenemen. Verdubbelen zelfs. Um, dat betekent dat we steeds meer de wereld als een groot toerist resort gaan zien. En Noord-Korea is ook een uh, nieuwe bestemming, toch? Ja, dat, dat, dat, dat zit er uh, dik in. En uh, dus steeds meer. Toerisme, twintig jaar geleden was, je gaat naar Spanje, je gaat naar Frankrijk en je gaat misschien een keertje wat verder weg. Um, nu zoeken we juist uh, met in onze pretentie geen toeristen zijn. Zoeken we juist de, de, de uiteinden van het toeris, toerisme. De, je, je kunt nu naar oorlogsgebieden. En dan kun je ook pretenderen. Ja, kijk, ik ben daar geweest. Ik ben geen toerist. En wat ik eigenlijk zeg, dat is eigenlijk de, de uiterste uitdrukking van wat toerisme is. Pretenderen geen toeristen zijn. Ja. En uh, naar de authentieke plekjes te gaan. En daarom moet je straks naar Mars. En daar, ja, dat zal ongetwijfeld ook ja, nog elke keer gebeuren. Dat is de enige ja. echte uitkomst uiteindelijk. Nou, Ruud Welten, ik, ik wil wij willen je ontzettend bedanken voor je komst. Het is gelukt en het is volbracht. En je was volgens mij goed te ja. verstaan ja. met een lichte heesheid... die misschien ook wel sexy is. En nu de uh, hele dag niet meer praten ja, natuurlijk. Ja, precies. Het ware leven is, het ware leven is elders in je boek... Filosofie van het toerisme en is uitgekomen bij uitgeverij Clement Pelkman. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Goed. Ja, en dan gaan we door naar het spoor terug... Vandaag het eerste deel van een programma van Michal Citroen... over de Nederlandse vrijwilligers tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. In die tijd leek iedereen in Nederland nog pro-Israël. In de loop van de jaren 60 was het oorlogsverleden eindelijk bespreekbaar geworden. De serie De Bezetting, Het Proces tegen Eichmann en het boek De Ondergang van Jacques Presser... droegen bij aan het gevoel van collectieve schuld, naast de bewustwording van het Nederlandse falen. Als de spanningen in het Midden-Oosten in het voorjaar van 1967 oplopen... Nederland zich resoluut achter de Joodse staat. Een oorlog lijkt onvermijdelijk. Als de Egyptische president Nasser Israël dreigt te vernietigen, grijpt Israël in. In de ochtend van 5 juni 1967 wordt de gehele Egyptische en Syrische luchtmacht uitgeschakeld. Zes dagen later is de oorlog afgelopen en zijn de geopolitieke verhoudingen in het Midden-Oosten definitief veranderd. In Nederland en de rest van de wereld wordt het gevecht met angst en beven gevolgd. Honderden jonge mensen, vooral Joden, maar ook niet-Joden, melden zich in Amsterdam aan als vrijwilliger voor Israël. In de Johannes Vermeerstraat in Amsterdam is het een komen en gaan bij de kantoren van de Zionistenbond en het Jewish Agency, waar vele vrijwilligers in de weer zijn met het inschrijven van degenen die gehoor gegeven hebben aan de oproep aan Joodse Nederlanders om zich beschikbaar te stellen voor werk in Israël. Uh, ik ben opgevoed met het idee, we zijn naar de slagband geleid, we konden niks doen, nu kunnen we ons verdedigen. We moeten ons verdedigen. Je hoeft je niet te laten afslachten. Je mag je verdedigen. De jongelui die zich hier melden... willen in Israël de plaatsen innemen van gemobiliseerde Israëli. En hier wordt nu nagegaan hoe ze zich nuttig kunnen maken voor het land. Ook andere vrijwilligers melden zich. En van alle kanten stroomt geld binnen... als steun en blijk van sympathie voor de zaak van Israël. Midden-Oosten, een reeks van incidenten tussen Arabieren en Israëli's. Nasser blokkeerde de Israëlische haven van Eilat... en op 5 juni sloeg Israël terug. Een snelle Israëlische campagne die steunde op een goede inlichtingendienst... betekende in één dag het einde van Egyptes luchtmacht in de Sinai. Moshe Dayan werd een paar dagen voor de oorlog minister van Defensie van Israël. Ik wil anders voor ons But if het will come for real fighting, I wouldn't like American or British boys to get killed here in order to, to secure Israel. We zagen onszelf niet als Israël helpen. Want dan pretendeer je nogal wat. Michael Barak is in juni 1967 in het laatste jaar van zijn opleiding tot verpleger in Haarlem. Maar we werden ook niet gevraagd om in het leger te werken. We werden eigenlijk gevraagd: steun ons! Ja, door handen. Dus uh, die oorlog kan tien jaar duren of twintig jaar. En uh, onze soldaten uh, moeten op de lege plaats zijn... en het land of de vuilnisbakken worden niet geleegd. Steun ons in elk geval daarin. Het Vrije Volk, zaterdag 3 juni 1967. De Nederlandse psycholoog J.C. Bouwman, die reeds 17 jaar in Stockholm woont is begonnen met de werving van een korps vrijwilligers voor Israël... die tot taak zullen krijgen daar de maatschappelijke machinerie op gang te houden. Mijn actie is bezig een enorm succes te worden, Aldus dus Bouwman. Ik heb een oproep geplaatst in de grootste krant van Zweden... en vanaf dat moment heb ik een niet te stuiten stroom van aanmeldingen gekregen. Behalve Zweden hebben Noren, Denen en Vinnen gereageerd... Desgevraagd legt hij uit dat hij meent dat er na de Tweede Wereldoorlog... een collectieve schuld is ten opzichte van het Joodse volk. Amsterdam, 29 mei 1967. S'avonds een uur of acht. Duizenden Nederlanders die uiting willen geven aan hun solidariteit... met het bedreigde Israël, vullen de enorme zaal van de Oude Rijn. Door het plotseling terugkijken van de toepunt van de Verenigde Naties... die langs de grenzen van Israël en Egypte gelegerd waren... En door de blokkade van de Golf van Akaba door Nasser... is een explosieve situatie ontstaan... die elk ogenblik tot een oorlog tussen Israël en de Arabische landen kan leiden. Als om half negen voorzitter Van der Hal van de Zionistenbond het woord neemt... staan en zitten in de zaal ongeveer 10.000 demonstranten. Als je me nu zou vragen, Harry, zou je nu vandaag weer zoiets kunnen organiseren? Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Het leven en de politiek heeft zich zo veranderd... dat het zou niet meer mogelijk zijn. Harry Hess. Toen herinner ik me dat bijvoorbeeld bij die, bij die demonstratie... die we hielden in de oude RAI... dat er volliep de zaal. Helemaal volliep en, en de mensen hadden spandoeken bij zich. Israël enzovoort. Het leefde gewoon. Israël leefde. En nu is dat helemaal veranderd. In 1967 spreekt Joop den Uyl als fractievoorzitter... van de Partij van de Arbeid in de RAI. Toen ik vanavond... Deze zaal binnenkwam en u met uw vele duizenden hier zag staan, toen sloeg het ineens door me heen: dit is Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam dat opkomt voor Jeruzalem. De wereld werd vanmorgen opgeschrikt, luisteraars, door de eerste berichten... over de ontbrande strijd tussen Israël en zijn Arabische buurlanden. Vaira collega Sal Hamburger gaf in de namiddag het volgende commentaar. Het is natuurlijk nog te vroeg om zich een beeld te kunnen maken... van de situatie aan het gehele front de Israëlische troepen zich te weren... tegen de legers van minstens drie Arabische staten... die en wat personeel en wat materiaal betreft... verre in de meerderheid zijn. Minister-president Eschol... het deed in een radio een beroep op de, wereld, op de wereld... om Israël in dit fatale uur niet aan zichzelf over te laten. Ik herinner me nog dat ik uit Den Haag, waar mijn ouders woonden... was ik even thuis geweest en ik... rond van de Wieken. ...lifte naar Amsterdam en ik kreeg een lift van een man... en dat was de tweede dag van de oorlog, of de eerste dag van de oorlog. En die zei, nou... Volgens mij gaan ze eraan. Verschrikkelijk. Maar ze gaan er allemaal aan, die Joden. En ik, ik, ik moet zeggen, ik herinner me nog de, de angst die dat bij mij opwekte. Om tien minuten voor acht gingen de sirenen in Tel Aviv... en sindsdien gaan de onveilig en veilig signalen... met korte tussenpozen door. Radio Damascus en Cairo berichten hevige luchtaanvallen op Tel Aviv. Maar ik kan u met een gerust hart verzekeren dat dit niet waar is. Ik herinner me nog dat, uh, dat we dat, uh, gekluisterd zaten aan de radio. Rosa en Ron van der Wieke ontmoetten elkaar in de zomer van 1967... bij een demonstratie voor Israël. Om alsmaar te hopen dat er, dat er goed nieuws kwam. En dat uh, de enorme angst was, maar die sloeg al vrij snel om in, ja, ik denk de tweede dag in optimisme. Want toen hebben ze gewoon ook in één keer al die Egyptische al die vliegtuigen, de, al die vliegtuigen, ja. vliegtuigen aan de grond in Egypte. Ja, dat gaf al zo'n opluchting. Want die Egyptenaren waren natuurlijk degene waar, waar, waar ze het meest bang voor waren. Uh, ja, en nee, ik herinner me nog dat, ja. uh, dat ik thuis dat bij mijn spij... ouders uh, naar de televisie keek en dat toen had je nog niet CNN oh. en dat soort. Dat je op grote kaarten liet de Nederlandse televisie... dan de opmars van de Israëlische leger zien door de Sinai. Ja, die ging razendsnel. Dat was niet te begrijpen hoe snel dat ging met tanks en infanteristen. Maar dat, uh, dat was toen eigenlijk heel weinig tegenstand. En dat kwam voornamelijk omdat uh, de luchtmacht uh, op de grond eigenlijk was uitgeschakeld. Het begin van de oorlogshandelingen leidde in Amsterdam tot een grote demonstratie. Ook daar werd geld ingezameld voordat de mars door de stad begon waarbij allerlei leuzen werden meegedragen. Jong en oud, Jood en niet-Jood, nam deel aan deze tocht... georganiseerd door de Joodse jongerenorganisaties. En daar heb ik al meegedaan. Want ik was ja, een student in de zestiger jaren. Dat was wat je deed, demonstreren. Dus, maar goed, dit lag mij natuurlijk ook heel na aan het hart. En... Uh, en ik uh, zag daar een uh, jongen lopen die ik, uh, waarvan ik dacht, die, die is voor mij. En uh, dat was ook een heel belangrijk moment, zal ik maar zeggen. En uh, het was allemaal vrij vanzelfsprekend. Het was geen, uh, laat ik zo zeggen, voor mij was het een natuurlijk verloop eigenlijk. Het was geen, geen grote happening. Ja, dat was een oorlog en dat, ja, dat leek mij uh, vooral, vooral van groot belang dat ik me daarin ging mengen. En dat vonden mijn ouders ook best. Ja, vonden het ook wel. En Volgens mij is mijn broer niet lang daarna ook gegaan, maar die kwam wat later. Die... Maar um, ja, nee, dat, dat, was, dat was allemaal natuurlijk in de loop der dingen. Friese koerier, dinsdag 6 juni 1967. Overal in het land zijn of worden demonstraties gehouden... waarin Nederlanders hun sympathie voor Israël tot uitdrukking willen brengen. In Amsterdam hebben gisteravond 6000 mensen een demonstratieve optocht gehouden die ruim 2 kilometer lang was. Er werden borden met leuzen als vrede voor Israël en geen tweede muntje meegevoerd. In Rotterdam waren ongeveer 1000 mensen bijeen op het Schouwburgplein. Het woord werd daar gevoerd door burgemeester Thomassen die vanwege deze gelegenheid de opening van de Benelux tunnel niet bijwoonde. De gemeente Rotterdam zal de stembussen, die normaal bij de verkiezingen worden gebruikt in winkels en dergelijke, uitzetten waarin bedragen gestort kunnen worden. Minister van Buitenlandse Zaken, Jozef Luns. Het is natuurlijk natuurlijk dat we in Nederland, zoals in alle andere landen, extremely zijn over wat er gebeurt. En we zijn erg worried over de future van the state of Israël. Ik was toen heel erg betrokken bij allerlei propaganda om uh, Amsterdammers op te roepen om Israël te steunen. Dus we zijn met geluidwagens zijn we door de stad gegaan om uh, de burgers van Amsterdam op te roepen om het, uh, om het strijdende Israël te steunen. Want dat leek er toen even op dat dat een heel ernstige afloop zou kunnen hebben... in die, in die eerste dagen van die oorlog. Al vlug viel dat nogal mee, godzijdank. Maar het was toch wel heel verontrustend. En toen kwam ook het idee op om mensen uh, die wilden... om die uh, joden dan in het algemeen... Uh, om die uh, naar Israël om te om te faciliteren dat ze naar Kibbutzim gingen... of andere plekken waar ze gebruikt konden worden... waar ze arbeid konden verrichten. Om eigenlijk, de bedoeling was dat de vrijwilligers de plaats zouden innemen... van mensen die het leger gingen, Om dus zoveel mogelijk de, de normale gang van zaken in het land te laten voortgaan. En er zijn toen een, ja, een paar honderd mensen wel hier vandaan naartoe gegaan. Friese Courier, dinsdag 6 juni 1967... Tegen het middaguur zijn van het Centraal Station in Amsterdam... per trein naar Parijs negen jonge Joodse Nederlanders vertrokken... die van plan zijn in Israël burgerdiensten te gaan verrichten. De leeftijd van de eerste groep varieert van 18 tot 25 jaar. Er is een verpleegster onder, de 19-jarige Esther van Gelder uit Amsterdam... en voorts studenten, kantoorbediende, een ingenieur en een lasser... Zij hebben een overeenkomst getekend om gedurende vier maanden... op sociaal en economisch terrein te gaan werken. Op de berichten omtrent de oorlogshandelingen in het Midden-Oosten... werd over het algemeen positief gereageerd. Wel had zich één verpleegster na de eerste berichten voorlopig afgemeld. Ik was in opleiding in de CIS, Centraal Israëlische Ziekenverpleging... als verpleegkundige. Esther van Gelder. Ik zat in de nachtdienst en mijn broertje kwam langs... en zei, weet je wat er aan de hand is? En ik zei, nee... Toen vertelde hij wat er aan de hand was in Israël. En ik had zoiets van, ik moet daar naartoe. Want we worden aan alle kanten aangevallen. We overleven dit niet. Ik ga daar naartoe. Wat moet ik hier nog in Nederland blijven? Um, toen ben ik naar de directrice gestapt. En ik heb gezegd, ik wil naar Israël. Natuurlijk, een ziekenhuizen ziekenhuis begrepen het. Ik ben toen naar Johannes Vermeerstraat gegaan. Gesprek gehad met Moesaf, psychiater... Die hebben mij toegeselecteerd om meteen naar Israël te gaan. En ik heb mijn spulletjes allemaal verkocht, weggegeven. Want ik wist één ding zeker: ik zou nooit meer terugkomen. Er gaan enige mensen morgen naar Israël. Maar het zijn niet de, de mensen die uh, wij in het bijzonder nodig hebben. De chirurgen en anesthesisten, zoals ik zei. Enkele verpleegsters gaan, maar die gaan ook morgen naar. Morgen gaan enkele verpleegsters. En er zijn een aantal verpleegsters uit de CIS, centraal Israëlische Ziekenverpleging, die gaan. Wat daar weer moeilijkheden geeft, omdat die vervangen moeten worden. Maar dat kan door oudere, getrouwde verpleegsters kunnen die vervangen worden. Ik studeerde economie aan de universiteit in Amsterdam. Harry Hess is 21 wanneer hij naar een bijeenkomst gaat van de Jewish Agency. Uit mijn herinnering is het gegaan dat thuis niet zo enorm leefde. Bij mij leefde het wel van... ik ga dat land helpen en... Uh, bah, bah, bah, bah, bah, bah. maar de werkelijke reden dat ik gegaan is, is die meneer... die ik weet niet meer of hij nog leeft, ik weet ook zijn naam niet meer... Maar ik herinner me dat ik hem vroeg, bij een bijeenkomst... voorafgaande aan die 7e juni of zo, wanneer we gevlogen zijn... dat ik hem vroeg, meneer, is het echt nodig dat wij naar Israël gaan? En toen zei die man, oh, met een Israëliër... een meneer van, ja, meneer, enorm nodig. En je hebt geen idee hoeveel jongens er in dienst zijn. En uh, je moet komen. Je moet komen. En toen dacht ik, nou, het is echt heel serieus... En ik voelde dus echt dat ik ging voor een goed doel. Mijn ideologie was als verpleegkundige... ik ga mee naar het front en ik ga vechten voor mijn land. Dat wil zeggen niet zozeer met het geweer, maar wel gewonden helpen, etc. Dus, ja, naar mijn idee zou ik nooit meer terugkomen. Want de omringende Arabische landen waren erop uit om Israël te vernietigen... En niet een beetje oorlog, maar gewoon vernietigen. Dus ik dacht, dat overleef ik niet. Friese koerier, dinsdag 6 juni 1967. Het had oorspronkelijk in de bedoeling gelegen... gisteren 29 vrijwilligers weg te sturen. Maar de Nederlandse Zionistenbond kon voor zo'n grote groep... de nodige formaliteiten nog niet in orde krijgen. Volgens zes van de Zionistenbond... loopt het aantal aanmeldingen al in de honderden. Het ligt dan ook in de bedoeling om... indien de toestand in het Midden-Oosten het nog mogelijk maakt donderdagmorgen een nieuwe groep te laten vertrekken. De 22-jarige student in de economie Max Hasveld uit Den Haag zei... Deze situatie is één reden te meer om naar Israël te gaan. Hij hoopt zijn opgedane ervaring tijdens vakanties... als chauffeur van een truck in Israël te benutten. Maar ook als ik bij wijze van spreken kisten in elkaar moet timmeren... is het mij wel. Max Hasveld. Nou, ik kom uit een heel uh, religieus, uh, orthodox, joods gezin... En mijn zusje is al op jonge leeftijd uh, geëmigreerd naar Israël. Ik ging toen iedere week, nou ja, toen niet meer, maar toen ik 15 tot mijn vijftiende. iedere week naar school, en weet ik veel. Dus ik was wel heel. Ik was niet echt een sionist. Ik had dat wel allemaal bestudeerd. Maar ik was wel heel. heel verbonden met Israël. Nog steeds. Want ik heb me, uh, voordat die oorlog begon. Uh, toen hadden ze een oproep geplaatst, ik geloof in NIW. En toen heb ik me aangemeld, ik geloof in Johannes Vermeerstraat. Bij uh, de agency, uh, als vrijwilliger. En toen hebben ze me uitgekozen. En ik ben eigenlijk nog vlak voordat de oorlog begon... ben ik naar Israël gegaan. Michael Barak. Ik meen dat ik gebeeld heb naar Johannes Vermeerstraat. Dat ik uh, verpleger was en Barak heette. En dat ik bereid was om te komen. En nou, toen zei ze, kom maar. Nou, toen is het, was het zo geregeld. Ik, bedoel, uh, ik heb die, uh, mijn papieren laten zien van het derde jaar. Dus was het was stond net voor mijn eindexamen. En toen ben ik naar je gegaan. Dus ik heb mijn testament neem iets met mijn me niks. Want ik had, wat had ik een kamerbewoonster, wat kleertjes die ik meenam, En een pannetje, en een potje en een plantje. En mijn kamer had ik toen aan een collega gedaan en die ik na de hand overigens niet terug heb gekregen. Uh, bij mijn moeder het nodige neergezet mijn broertje het nodige gegeven echt zo van dit is het laatste ik kom nooit meer terug zo ben ik vertrokken naar Israël maar ja, de dag dat we gingen vertrekken op uh, het centraal station brak de oorlog uit en toen stranden we in Parijs. een ontzettend probleem op het ogenblik, want ik heb juist door de radio gehoord dat de vliegvelden in het Midden-Oosten allemaal voor de burgerluchtvaart gesloten zijn. Dus ik weet helemaal niet of deze jonge lui nog op de bestemde plaats zullen komen. Gaan er nu op korte termijn nog meer jonge vrijwilligers weg? Ja, ongeveer veertig staan er nu klaar om deze week nog te vertrekken. Deze zijn nog niet helemaal klaar, maar ze zijn wel van plan te gaan. Leeuwarder Courant, maandag 5 juni. Even voor het vertrek hedenmorgen om 11.56... van de eerste negen Nederlandse vrijwilligers naar Israël... kwam een Joodse juwelier het eerste perron opstormen... van het Amsterdam Centraal Station. Hij zwaaide naar de coupé met een grote cassette en riep... wie heeft er geen horloge? Negen rechterarmen werden gestrekt en twee bleken er leeg. Pak maar een mooi klokje, zei ademloos de gulliggever. Dan weten jullie tenminste hoe laat het is. Door de toestand op de luchtvelden van het Midden-Oosten... is het nog niet zeker wanneer de groep vanuit Parijs verder kan. 19-jarige verpleegster Esther van Gelder zei... Ik moet wel gaan. De berichten van vanochtend hebben mij gesterkt in mijn beslissing. Max Hasveld, 21-jarige economiestudent... vindt het de plicht van elke Joodse jongen zich aan te melden. Het lot van Israël is ook zijn lot. Intussen staat de telefoon op het kantoor van de Jewish Agency in Amsterdam roodgloeiend... Men wordt overstroomd met aanmeldingen van vooral jonge mensen. De politieke situatie, daar laat ik me liever niet over uit. Daar praat ik liever niet over. Is dat omdat het voor u te emotioneel is? Of kent u hem niet? Nou ja... Ik... Ik ken hem ten eerste niet zo goed en ik vind het ook wel ja, een beetje vervelend om erover te praten verder. Toen u vanmorgen de berichten hoorde over het opvlammen van de strijd aan de grens, ja. hebt u toen nog nagedacht of u wel of niet zou gaan? Nou, ik heb gezegd ik ga toch. Ik heb dus verder er niet over nagedacht. Ik heb ja gezegd en ik zal blijven ja zeggen. Hebt u enige indruk hoe lang u blijft en wat u gaat doen? Uh, de bedoeling is dat ik over vier maanden naartoe ga. Uh, wat ik ga doen, dat was hier nog niet bekend. Ik hoop dus dat ik een ervaring die ik hier gedaan heb, opgedaan heb, uh, dat ik die daar kan gebruiken. Wat is die ervaring? Um, bijvoorbeeld, ik heb het dus op kantoor gezeten tijdens mijn studie. Um, ik ben een paar maanden chauffeur geweest. Ik heb nog in een restaurant gewerkt. En van alles nog wat gedaan. Toen vanmorgen de berichten kwamen over het begin van de strijd aan de grens, hebt u toen nog nagedacht of u wel of niet zou gaan? Uh, ik heb wel nagedacht, maar niet of ik wel of niet zou gaan. Het was juist een reden, te meer om te gaan. Ik heb dus wel, uh, mijn moeder was een beetje bezorgd, ja logisch, dat is iedere moeder. Uh. Ik ben ook gekeurd, ja. Nou, dat was geen zware keuring hoor. <laughs> Dat, dat stelde niet zo voor. En dat was natuurlijk ook een beetje... Uh, uh, PR-actie van Israël... om uh, die vrijwilligers op te vragen. Dat hebben ze natuurlijk bedacht... omdat de hele wereld dan mensen zou sturen. Daar hebben ze enorm veel publiciteit uitgehaald. En uh, nee, gewoon een hele simpele keuring. Uh, ze hadden alleen maar belang... om die vrijwilligers te sturen. Dat was het gewoon. Ik denk dat je half mechongen was... dat ze je nog gestuurd hadden. Gek genoeg staat in mijn geheugen gegrift dat ik na een nacht heerlijk slapen... Ik sliep namelijk, volgens mijn gedachten, van half twaalf tot half acht ochtends. Ik stond op, ik ging naar beneden... en ik zie mijn vader nog zitten bij zo'n grote eh, de radio, weet je wel... die toen me bediende, en dat hij het nieuws hoorde. Ik luisterde ook mee en dan was er dus een oorlog in Israël. En mijn vader zegt... Het is helemaal niet zo zeker dat jij kunt gaan, jongen. En toen had ik besloten, ik ga wel. En die, zoals we weten is die oorlog, dus meen ik, op, op maandag begonnen. En op vrijdag was die al voorbij. Ik ben maandagochtend vroeg weggegaan. Dat was toen nog, was ik op het journaal in Nederland. En ben ik om uh, geloof 9 of 8 uur s ochtends weggegaan. En toen brak net die oorlog uit of ik dat een probleem vond of ik dat misschien toch niet durfde. Ja, tuurlijk durf ik wel. Daar verga ik juist. Nou, toen ben ik in Parijs aangekomen. En uh, nou ja, die sfeer was natuurlijk heel erg pro-Israël. Ook in Amsterdam toen waren er allemaal betogingen voor Israël. En in Parijs ook, uh, allemaal auto's toeterecht. En uh, ik vertelde dat ik vrijwilliger was. Dan Mocht ik meerijden, mocht ik op zo'n auto zitten... begonnen ze me allemaal te zoenen omdat ik vrijwilliger was. Artikeltjes in de Telegraaf. En uh, nou ja, je voelde je natuurlijk ook toen... Uh, je ervaarde dat, dat als een hele positieve ervaring was eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk uh, een van de weinig keren dat ik echt trots op mezelf was. Dat ik daar naartoe ben gegaan. Ik ben met de trein hier uit Amsterdam vertrokken. Toen een nacht over nacht in, bij Parijs. En vandaar werd het vliegtuig naar Tel Aviv. En het bijzondere was toen wij dus uh, boven Tel Aviv vlogen. Is er op een of andere manier een consternatie ontstaan. Dat Tel Aviv gebombardeerd was. Dat we niet zouden kunnen landen. En toen ging er eigenlijk gerucht rond in het vliegtuig. Maar dan gaan we naar Cairo. Als we maar als verpleegkundigen kunnen werken. Maar er was niks aan de hand. Dus we zijn in Tel Aviv geland. Toen naar het strand gebracht. Daar hebben we overnacht. En toen werden de echte verpleegkundigen werden uit de groep gehaald. En die zijn verdeeld over de verschillende ziekenhuizen. En toen ben ik, nou, ben ik weet niet wat ik s'avonds al van naar bed zijn gegaan en uh, opgestaan. En, uh, en de volgende dag was er waarschijnlijk weer een demonstratie. Er woont natuurlijk best wel veel jidden in Parijs. En toen ben ik daarna naar Israël gegaan in dat verduisterde vliegtuig. Nou, toen kwam ik eraan, moest je uitstappen. Het uh, was wel een beetje een, een rommeltje natuurlijk, op zijn Israëli's. He, waar moet je naartoe wachten? Wie ben je? Wat doe je? Wat kom je doen? Uh, totdat er eigenlijk ergens iemand opdook... die dan uh, daar vanaf is, een soort organisatie. En dan ging je in de bus en er wist natuurlijk niemand waar je naartoe moest. Als de ene kon daar naartoe en de andere die kon hier uitstappen... En, nou ja, dat was één rotzooi natuurlijk. Het eerste vliegtuig wat vertrok naar Israël. Toen gingen allemaal officieren mee en soldaten en de artsen. En het tweede toestel, en dat was dus de vierde dag van de oorlog... ben ik met nog een aantal verpleegkundigen en nog wat, wat mensen naar Israël gegaan. Waar we binnenkwamen op bloed met zaklantaarns, want dat was nog steeds blackout. Dus de vijfde dag waren we daar. Dat was heel spannend. En er werd je gevraagd, je moest uren wachten waar je naartoe wilde. Nou ja, waar je me nodig hebt, stuur me overal naartoe, maakt niet uit. En toen ben ik terechtgekomen in Pintag in een ziekenhuis, toen voor allemaal opgegeven mensen. Daar ben ik drie maanden geweest. Al het personeel was in dienst, dus wij moesten met een Belgische en een andere Nederlandse verpleegkundige. Hebben wij daar drie maanden gewerkt. Voor niets. En toen teruggekeerd naar Nederland. Dit is Sam Hamburger uit Jeruzalem. Het was vandaag een dag van ontzaglijke betekenis voor Israël. Niet alleen omdat zijn troepen de verbeterde tegenstand van het Arabische legioen braken en Jeruzalem zo'n muren de oude stad binnendrongen. Maar ook omdat de befaamde klaagmuur restant van Salomons tempel in Joodse handen is gevallen. Leeuwarder Courant, 8 juni 1967. De Britse politie heeft op het vliegveld van Londen... een einde moeten maken aan een gevecht onder de op het vliegveld wachtende vrijwilligers voor Israël. Velen wachten al bijna 48 uur op reisgelegenheid naar Israël toen bekend werd dat op het vliegveld Gatwick, 30 kilometer ten zuiden van Londen... een vliegtuig van LAL al met 162 plaatsen was aangekomen. Er ontstond een run op het boekingskantoor en er braken gevechten uit. Er vielen geen ernstige gewonden. De gelukkige 162 reisde per bus naar Gatwick. De overigen blijven wachten op een volgend toestel. Ik kwam aangevlogen met een groep jongens luiden, waarvan ik een, een aantal nog ken... Toen was de startbaan op Loot Airport, die was. Hun lichten waren uit op de startbaan. Er was alleen lichter aangedaan voor de landing en dan ging het licht uit. Dus we landden eigenlijk op een donker, heel donker vliegveld. En uh, ik moet zeggen, ik was toen al heel erg verbaasd dat het toch serious leek. En uh, toen zijn we volgens mij gegaan op vrijdagavond naar in Tel Aviv, in een of andere ergens waar we sliepen. En toen zijn we op zaterdag zijn wij doorgegaan met de bus... naar de kibbutz Kisufim. En Kisufim is vlakbij de zuidelijke grens bij Gaza. En ik heb dus ook een gevoel overgehouden van... wat doen we hier eigenlijk in die kibbutz? Want we hebben eerst een tijd voor die kibbutz gestaan in de bus... En er ging dus iemand blijkbaar naar binnen. Iemand die ons begeleidde op die reis. En die vroeg of we hier konden zijn. En die heeft dus blijkbaar gekregen van iemand van nou, laat ze maar hier. Toen zijn we de bus uitgegaan. Maar het had, had niet een gevoel, ik had niet het gevoel van we zijn zo verschrikkelijk nodig. Dat had ik eigenlijk helemaal niet. De oude stad, de toegang tot de straat van Tiran, Bethlehem en Jericho in Israëlische handen. Israëlische troepen op weinig kilometers van het Suezkanaal. Het is voor de mensen hier bijna te veel om te verwerken. Het is oneindig meer dan ze drie dagen geleden hadden kunnen dromen. De vreugde is daarom overweldigend. Ook al is die blijdschap gemengd met de smart om diegenen die huis en haard verlieten om nooit weer terug te komen voordat we op het strand neergevleid werden met dekens enzovoort... Uh, kwamen er drie tanks voorbij die even het zand doorkrabden... om eventuele mijnen enzovoort weg te halen. Ik ben alle oorlogen in Israël geweest. Ook de laatste Libanon oorlog, toen uh, Hezbollah Israël aanviel. Als je naar Tel Aviv gaat, ze ligt iedereen nog op het strand. En oorlog is, was aan de grens met Libanon. Toen was... Iedereen in de oorlog betrokken. Um, als je een lift moest hebben. dan was die er al voor dat je eigenlijk de lift wilde hebben. in je uniform of in je verplegersuniform. Ik, wa, ik was gelegen in Svat. in een Conetra. dus op de Golden in een eerste hulppost. En toen kwam Leo Voelt langs. Nou, die hoorde dat er een Nederlander was. Dus hij heeft daar gezongen voor. daarbij die mode. Dus het was een. Iedereen was verbonden met elkaar en iedereen... Voor mij was het toen... Het was niet verlangen om naar de oorlog te gaan... maar het was het verlangen om te overleven. Uh, te leven. En dat was eigenlijk wat we allemaal met elkaar gemeenschappelijk hadden. De wil te leven of Israël te laten leven... of de Joodse mensen te laten leven. Duizenden Jordaniërs zijn uit Jeruzalem vertrokken... met achterlating van al hun bezittingen. Het Israëlische leger heeft opdracht gekregen de burgers niet te hinderen. Er zijn alleen nog enige Jordaanse sluipschutters in Oud-Jeruzalem. We zijn volop in de oorlog en de sfeer was ontspannen... en de mensen waren rustig en er was geen opwinding... en je merkte niks van de oorlog in Tel Aviv. Dat zat allemaal aan het front. Je hoort ook niks... Je hoort ook geen bommen of uh, niks hoor je, geen vliegtuigen, helemaal niks. Als je hier naar beelden kijkt van uh, CNN, uh, tegenwoordig he, met dat uh, breaking news... dan is het veel meer alsof je midden in de oorlog zit. In Israël leek wel alsof je in uh, uh, weet ik veel, uh, een vakantieland was terechtgekomen. Het front in Sinaï. Israëlische troepen hebben Sharm el-Sheikh veroverd... het Egyptische bolwerk aan de zuidpunt van het Gireiland Sinaï... Sharm el-Sheikh beheerst de straat van Tiran die toegang geeft tot de golf van Aqaba. Egypte heeft deze golf ruim twee weken geleden geblokkeerd... hoewel Israël tevoren had verklaard dat het dit zou beschouwen... als een oorlogsdaad. Egypte had in Sharm el-Sheikh een grote troepenmacht samengetrokken... nadat de vredesmacht van de Verenigde Naties... op verzoek van president Nasser was teruggeroepen. Steeds meer kwam het vertrouwen, dit kunnen we. Zeker toen... Uh... Egypte als eerste viel, daarna Jordanië. Toen die twee landen gevallen waren, toen begon Syrië nog een keer. Dus eigenlijk was het relatief rustig aan de Syrische kant... in het begin van de oorlog. Die zijn pas begonnen te vechten... toen Egypte en Jordanië eigenlijk al een soort wapenstand hadden. Het Vrije Volk, 7 juni 1967. Wim van der Hout uit Utrecht... En tien Slagmolen uit Sleewijk zullen als eerste van een groep van voorlopig tien jongelui vertrekken naar Galilea om daar behulpzaam te zijn bij oogstwerkzaamheden in de kibboetsen... in de omgeving van de christelijke nederzetting Nes Amin. Nu de toestand in Israël kritiek is en hulp in de landbouw dringend gewenst is, is allereerst besloten deze beide jongelui uit te zenden, omdat zij reeds eerder in Israël gewerkt hebben en zich nu enthousiast hebben aangemeld om direct te vertrekken. Er is nog dringend behoefte aan een landbouwtractorist. U kunt zich opgeven bij het kantoor van de stichting Nes Amien Nederland in Rotterdam. Stien Slagmolen. We hebben allebei onbetaald verlof genomen. En we zijn al op de vrijdag, de vijfde dag van de Zesdaagse Oorlog, naar Nes Amien gevlogen. Uh, ben Courion, het, het vliegveld, was nog uh, helemaal uh, verduisterd. En we kwamen daaraan en daar stond een Hollandse verpleegkundige... en die zei, wat doen jullie hier in, uh, in Israël? Kom je ook helpen in een ziekenhuis? Nee, want zij stond te wachten op verpleegkundigen. Nee, wij gaan naar Nes Amim. Oh, helemaal in het noorden, dat kan niet, want de weg is helemaal vol met uh, militaire voertuigen. Blijf vannacht maar bij ons slapen in Tel Aviv. En dan zien we morgen verder. Hebben wij gedaan... De volgende dag hebben zij ons daarheen gebracht. En onderwijl, onderweg reden we achter de militaire kolonnes aan die naar Syrië gingen. Daar moest die Shabbat, was het toen intussen, zaterdag, nog tegen gevochten worden. En dat hebben ze gedaan en toen was de strijd afgelopen. Toen zaten we daar in Esamim en alle soldaten kwamen weer terug van het front. En ja, wat moesten wij daar doen? We hoefden geen mensen meer te vragen om te komen helpen. Maar in Esamim konden ze, konden ze nog altijd veel mensen gebruiken van blijf alsjeblieft hier. Maar wij zouden in november trouwen en we hadden onbe onbetaald verlof opgenomen. Je kunt niet zomaar in Israël blijven. Dus we zijn er twee maanden gebleven en toen weer teruggegaan. De Israëli's bezetten ook maar pas na felle strijd Oud-Jeruzalem en Transjordanië. Bij de klaagmuur vierden de Israëli's feest. Leeuwarden Courant, 12 juni 1967. Wegens het overweldigende aanbod... en de sterk gewijzigde omstandigheden in het Midden-Oosten... heeft de Nederlandse Zionistenbond in Amsterdam... de inschrijving van de vrijwilligers gestaakt. Tot nu toe zijn er 70 vrijwilligers... onder wie 8 artsen en 25 verpleegsters naar Israël vertrokken. En in de komende dagen zullen er nog een tiental volgen. Daarna zal er met uitzending worden gewacht... totdat er een aanvraag uit Israël wordt ontvangen. Er staan thans 400 Nederlandse belangstellenden ingeschreven. Ook goederen bestemd voor de medische hulpactie aan Israël... mogen wegens de te grote toestroming niet meer worden afgegeven... aan het centraal israëlitisch Ziekenhuis in Amsterdam... dan na voorafgaand overleg. Bijzonder vond ik ook wel dat toen wij er dus goed en wel waren, die vrijdag... Ik meen dat er al op die dag of de volgende dag van de regeringswegen werd aangekondigd dat er geen niet-Joodse vrijwilligers meer toegelaten zouden worden... want het land was overstroomd door vrijwilligers... al die dagen van de Zesdaagse Oorlog. En ze dachten, Joodse, die kunnen we misschien wel houden... hier voor de opbouw van het land. Maar zoveel, ze, ze wisten er geen raad mee. Dus toen was het met de niet-Joodse vrijwilligers afgelopen. Wij waren er dus nog net bij tijd. Ja, u hoorde het eerste deel van een tweeluik van Michal Citroen. Volgende week in deel 2, de belevenissen van de vrijwilligers in Israël. Wilt u deze tweedelige serie op cd hebben, maak dan 13.50 over... naar bankrekening nummer 444600 van de VPRO... in Hilversum onder vermelding van Zesdaagse Oorlog. En alle informatie over deze en andere uitzendingen van OVT is terug te vinden op onze site wwwgeschiedenis 24nl OVT. En om te horen wat er nog meer op de site en het themakanaal Holland Doc te beleven is, hebben we nu Marnix Kolhaas aan de lijn. Goedemorgen, Marnix. Ja, goedemorgen. Wat hebben wij allemaal? Uh, nou, jullie hadden het over Louis Couperus, uh, de enige bewegende beelden. Op de site. Hij is in 1923 gehuldigd voor zijn 60ste verjaardag en daar is hij precies 23 seconden gefilmd. Geen maar geluid, hè? Zit erbij. Nee, daar zit. Helaas, in 1923 werden films nog niet uh, met geluid geproduceerd. Um, wat hebben we nog meer? Uh, nou, het Vira-drama. Wij hebben een uh, prachtige film uit 1939 gemaakt door. Uh, Max de Haas ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de Nederlandse spoorwegen. En daarin heeft hij de rit, de allereerste treinrit in Nederland van de Arend. En de, de snelheid, de twee Britse locomotieven trokken die trein in een half uurtje van Amsterdam naar Haarlem. En dat ging geheel vlekkeloos. Nou, die rit heeft hij in 1939 nagemaakt en gefilmd en is op de site te zien. En uh, die twee stoomlocomotieven hebben over, overigens uh, 20 jaar zonder problemen nog uh, doorgereden... Technisch was er toen geen enkel probleem. Um, wat hebben we nog meer? Um, ja, Vlaggetjesdag gisteren. Beetje triest, want nog geen nieuwe haring. Uh, we hebben op de site een uitgebreid filmdossier... over uh, de geschiedenis van Vlaggetjesdag... die teruggaat tot uh, Vlaardingen oh, en Den Haag. Dat goed. allemaal op geschiedenis24.nl. Bedankt Marnix en hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Straks de pers -tribune van Max met onder meer Floortje Dessing en Deborah Gravenstein. We zijn er volgende week weer. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Straks op Pinkpop, nu al op Radio 1. Acoustische live optredens van Kensington. En some poets. En Christopher Green. Volgende week, elke werkdag tussen twee en half vier bij Dit is de Dag. What to go? Op Radio 1.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 kritisch op het juiste moment. Delta Lloyd. Een ijzersterke thriller van Charles Dentex, de erfgenaam. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Bij de Libris boekhandel zijn we vol van boeken en vol van de zomer. De tijd van het jaar om lekker te ontspannen met een spannend boek, zoals 13 uur. De literaire thriller van Dion Meyer, uitgeroepen tot beste thriller van 2012. Nu exclusief bij Libris voor maar 5,95. Libris boekhandel. Vol van boeken.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 Managementboek.nl gewoon meer. Dit is Radio 1.